krijg je van Rebecca Looyen. Goedenavond. De meeste Nederlanders zijn het ermee eens dat Odido geen losgeld heeft betaald aan de hackers achter het grote datalek. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Vertellen ook deze mensen. Als je dat gaat geven, dan is het de volgende keer nog erger. Je kan het portemonnee wat trekken, maar het kan ook zijn dat ze daarna alsnog die data gaan, uh, gaan verkopen, dus dat weet je niet. Ja, een drie kwart van de Nederlanders denkt er hetzelfde over. Omdat er geen losgeld is betaald, hebben de hackers vandaag het eerste deel van de gestolen persoonsgegevens online gezet. In Heerenveen zijn de Olympische de Olympische sporters van Team NL vanavond gehuldigd. Niet alleen de medaillewinnaars stonden op het podium... maar bijvoorbeeld ook de bobslayers en de kunstschaatsers waren erbij. Er was ook live muziek en duizenden mensen hebben de sporters toegejuicht. Dierenactivisten willen dat er ook in Nederland een verbod op paardenvlees komt. Dat zeggen ze tegen het AD. Paardenvlees ligt al bijna niet meer in de schappen... omdat het steeds minder populair is. Maar onbewust eten we het toch nog best vaak... Het zit bijvoorbeeld in sommige frikandellen en in bitterballen. In Italië komt er een verbod op het eten van paarden... en activisten willen dat hier dus ook. En diëtisten waarschuwen voor de, e voor de app BitePal. Daarmee kan je je voeding bijhouden en calorieën tellen. Op social media is hij erg populair... want hij wordt gepromoot als de schattigste dieet-app die er is. Maar volgens de voedingsdeskundigen geeft de app gevaarlijk advies... zo zouden ze ondergewicht promoten... door je te vertellen dat je veel te veel gewicht moet verliezen... ook als dat dus niet nodig is. Het weer er nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot de graad of 8. Morgen begint de dag zonnig, maar later gaat het regenen en het wordt tussen de 12 en 17 graden. En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A28. Dat is Amersfoort Hogeveen tussen Zwolle Centrum en Zwolle Noord. Daar is een ongeval gebeurd. De hoofdrijbaan is afgesloten. Vertraging is in veertien minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar staan ze bij 94,2. Dus bij Waardenburg. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. Daar staan ze bij 242,4. En op de A12 Zoetermeer Gouda. De hoogte van Blijswijk. Daar staan ze bij 19,5. Music. Joey van der Velden. Begin al een beetje verliefd te worden op dat nieuwe liedje in Repeat of Niet. Maar het is niet aan mij, het is aan jou. Oh, jij mag het zeggen. Na Olivia Dean, menna niet. You, you music. You music. You making up for lost time. Dat komt precies op het juiste moment. De zon schijnt aan de hemel. En opeens schijnt de zon ook in Repeat of niet. Daarin een nieuw liedje. Just the way you are van Milky en Mel Grapp. Mel Grapp is de genius achter deze remix. Want ja, de oorsprong is een remix van de Italiaanse act Milky. 2002 brachten ze dit liedje al uit. Met ja, een klein beetje list en bedrog. Milky bestaat uit Gordiano, Giuliano en zangeres Gudita. Alleen die laatste is dus helemaal niet te zien in de videoclip. Nee, ze hebben een model ingehuurd om de zangeres te spelen. Ja, heb ik dus jaren gedacht dat zij die tekstloze klanken zingt... blijkt het gewoon iemand anders te zijn. Maakt voor dit uh, liedje helemaal niks uit. Blijft waanzinnig, wordt er niet minder leuk om. Alleen het is aan jou. Is het voor jou repeat of niet? Stuur maar in de Q-muziek app. Repeat. repeat. Of niet. You and just the way you are. Zon in de lucht is zon op de radio, maar is het ook zon in je hoofd? De vraag is: wat vind je van dit liedje? Stuur maar repeat of niet in de Q-Music App. Je mag het tikken, maar je mag het ook gaan inspreken. Druk je op het microfoontje. Uh, Samantha Besse die schrijft: nee, nog steeds en niet. Ja, hierbij moet je toch een beetje stoned zijn om het leuk te vinden, denk ik. Uh, dan een repeatje van Barbara Veldman. Even kijken, gatsi. Wat is dit, joh? Nee, dit is echt niet. Het schrijft Lotte van Sinderen. Uh, dan wel een repeat van Milou de Graaf. Uh, eens even kijken wat audio. Luki de Groof. Hi, Luki. Hi. Ik vind het toch wel uh, een apart liedje, maar wel heel leuk. Okay. Draai je maar vaker. Repeatje. Okay. Uh, voor mij is het een snelle beslissing. Voor mij een repeatje. Vooral zomers erg lekker. Oké, okay, alright. Ja. Uh... Een nietje. Klikt als dikke, dikke disco. Dus ik zeg een dikke, vette repeat. Nou, ik vind hem een beetje hysterisch. Nee, niet zomaar ding. Voor mij een niet. Repeat! Of niet. Kijken wat er nog meer binnenkomt. Uh, Paul Zwartwouw zegt repeat. Uh, eens even checken aan de bovenkant. Nou, zeker een nietje. En een nietje voor mij heeft Lintje van de Lauwen uh, geschreven. Ja, ik zit zo eens door die appbox te scrollen en ik zie dat het toch nipt aan een repeat is. Ja, hij gaat door naar uh, de volgende ronde. Dat is ronde 5 en dat is aanstaande zondag bij de enige echte Stefan Bouwman. Milky en Mel milk and Just The Way You Are. Uh, zometeen de artiesten die ook bekend staat als Wilde Bras... dingen stuk maakt en soms moet de politie eraan te pas komen. Na Three Doors Down. 100 hundred days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face Wat je bestemming ook is vanavond. Je kan altijd meedoen met kenteken bingo. Spelletje waar je echt best scherp voor moet zijn. Want ja, hoe snel spot je het juiste kenteken zometeen. En ja, ik hou niet zo heel erg van klikken. Maar ik wil wel even iets bij je aanstippen. Morgan Wallen is natuurlijk echt een geweldige muzikant. Je voelt aan alles, deze man die leeft muziek. Maar vaak zijn de muzikanten ook wilde brassen. Uh, want let op, wij kennen Morgan Wallen sinds uh, mei vorig jaar. Toen kwam natuurlijk uh, I Had Some Help uit, samen met uh, Post Malone. Sinds die tijd is Morgan Wallen natuurlijk in je tijdlijn te vinden. Je ziet hem overal. Maar, als je een maand eerder zijn naam had ingetikt... dan vond je het volgende incident... Morgan Wallen, opgepakt door politie vanwege gooien stoel. Hij heeft een stoel van het dak van een bar van de, op de politie gegooid. En dat is natuurlijk allemaal niet heel erg florissant. Hij heeft er spijt van. Maar weet je wat nou het allerbelangrijkste is? Ik ben vooral blij dat het een stoel was en niet zijn gitaar. Anders had hij nooit dit liedje kunnen schrijven. Love somebody by Q. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yes, yeah, they say. I live too fast to settle down. I just think about these games They all play Yeah. Het spelletje is voor alle bijrijders van Nederland. We spelen een nieuwe ronde van Kenteken Bingo... Dus uh, ja, voor iedereen die ha geen handen aan het stuur heeft. Dat is belangrijk. Ik ga het nog één keer zeggen... voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft, alles veilig. En waar je ook naartoe gaat of waar je ook vandaan komt... je kan op elk moment kan je het juiste kenteken tegenkomen. En dat is nou net het leuke van het spel. Ook als je niet zit op te letten of je wil niet meedoen... dan kan je toch winnen. Nou, hoe mooi is dat? Het mag ook van alles zijn zometeen uh, als er maar een kenteken op zit. Scooter, brommer, tractor, rolschaatsen en zo verder. Uh, het werkt eigenlijk als volgt. Ik ga je twee cijfers geven. Als je die weet te spotten in een kenteken... Maak dan een foto uh, van het kenteken en gooi die dan in de Q-music-app. Dan maak je wederom kans op mooie prijzen. Oké. Okay. De cijfers die we zoeken. Maak ik het altijd spannend dan zeg ik altijd... Uh, uh, uh, uh, uh. De cijfers die we zoeken zijn een twee en een negen. Een twee en negen. Sport je een twee en een negen in een kenteken en maak een foto en gooi hem in de Q-music-app. En ik zeg nog één keer, doe alles veilig.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 Joey van der Velden. Met zometeen Ed Sheeran Safire na David Guetta. Gong, gong, gong. Nederland. Kenteken bingo, spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent. Maar je kan het ook gewoon spelen als je thuis misschien voor het raam staat en je ziet het gezochte kenteken bij jou in de straat. Dat mag, dat mag ook gewoon. Heel eenvoudig, we zijn op zoek naar een kenteken. Weet je net te spotten, gooi een foto in de Q-music-app en maak kans op mooie prijzen. Het kenteken moet wel twee cijfers bevatten. Vanavond een 2 en een 9. Geertje, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En ik zeg dan heel vaak, zeg ik van, maar doe alles veilig en let op en zo. Ja. Maar het ging toch bijna fout bij jou. Ja, klopt, wat, ja. wat gebeurde er? Nou, ik ging, uh, uh, ik reed dan heel zachtjes. En ik denk, oh, daar heb je er een. Dus ik ging stilstaan en ik had de handrem er niet opgezet. Oh. En uh, ik snel een foto maken. Maar ja, toen kwam ik, reed ik toch een beetje tegen de stoep aan. Want mijn auto oh. die reed wel verder. Oké. Okay. <laughs> maar goed. Maar al, alle stapvoets, hè? En alle stapvoets, geen... ja, precies. Weinig mensen op de weg. Jij bent, oké, okay, alles prima. Ja, daarom. Oké, okay, uh, alles veilig. Ik ga het nog eens zeggen: alles veilig. Uh, Geertje, ik zit jouw bingo te controleren. Een 2 ja. en een 9. Maar heb jij, heb jij je bril wel op? Ja. Zeker weten. Ja, zeker weten. Het is de correcte bingo! Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Je krijgt van mij een, uh, een kannetje ruitenwisservloeistof. Oké, okay, nou, die kunnen we wel gebruiken. Ik hoor jou denken: is dat het? Ja, nee hoor. Nee, nee, nee. Bij mijn auto Kun je in de pracht. gebruiken. Nee, kan nee, je uit de vloeistof. Um, ik heb nog ja. één vraag aan je, want we doen nog een ronde natuurlijk. Het is heel gezellig. Toch nog een ronde, of niet? Ja, ja, ja. heel gezellig. Ja. Roep jij een kleur. Dus dan hebben we een 2 en een 9 in het kenteken, maar dan moet het wel op een bepaalde kleur auto zitten. Noem een kleur, roep een kleur. Rood.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 the morning, go, the baby won't sleep Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, body, geek Touching on your body while you're pushing on me, Don't you in the party I can do this all week, we'll be dancing till the morning, go the baby won't sleep Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, body, geek Look what we found Come reached out into our hearts and pulled us to our feet now You know the truth is, we could disappear Anywhere, as long as I got you there, when the sun dies Till the day shines, when I'm with you, there's not enough time While my spring flower watching you blue wild, well, we are surrounded, but I can only see the light. cham cham cham ke sitar wargi people change and I know for us to grow Change. But I love the setting Van Nederland. We zijn op zoek naar een kenteken. Ditmaal ook nog op een kleur auto. De en 9 moeten in het kenteken zitten op een rode auto. Marco, goedenavond. Goedenavond. Jij ja, was echt sneller dan het geluid, was je erbij? Ik, er brandt hier een rood lampje. Uh, dan kan ik wat zeggen. Toen ging het lampje opeens uit en toen zat je al in de queue. Hoe kan dat? Hoe kan het dat, dat je zo snel was? Ja, hij staat hier in de garage. De, in de garage? Ja, dus uh, het kenteken en een rode auto. Dat is je eigen auto? Ja. Nou ja, Marco, makkelijk verdiend vanavond, zeg. Ja. Maar ken jij je eigen kenteken dan? Helemaal uit je hoofd? Ja, echt 294 z 1 oh, Nou, je hoeft niet ja, ja, of dat uitmaakt, je hoeft hem niet op de radio te zeggen, hoor. Maar je kent hem uit je hoofd dus. Ja. Oké. Okay. Uh, Marco, ik zit even jouw bingo uh, te controleren. En dat is een correcte bingo. Gefeliciteerd! Dankjewel. Je hoeft geen uh, liedje te zingen. Nou, oh, dat is maar goed ook. Maar je krijgt wel een uh, zeer uitmuntende prijs. Omdat die moeilijker was, krijg je ook twee prijzen van me. Je krijgt ruitenwisservloeistof en een stuurbondje. Oh, dankjewel. En die ga je de komende maanden met dit lekkere weer niet echt nodig hebben. Maar goed, mocht het dan een koude worden, dan <lacht> heb je dan een stuurpontje. <lacht> dat is goed. En nog even één vraag. Uh, doen we nog een rondje of kappen we ermee? Oh, doe nog maar een rondje. Nee, nee, we kappen ermee. Oh, kappen we ermee. Het er staat in het draaiboek dat we ermee moeten kappen. Dus ik vraag nog een keer. Oh. Doen, doen we, <lacht> we nog een rondje of kappen we ermee? We kappen ermee. Nee, het moet nog kwaaier, moet het. Oh. <lacht> we kappen we ermee, of niet? Ja, dat is goed. Thomas Gray bij Q en Rumor. Het volgende gaat heel veel mensen blij maken. Ik vond dus een artikeltje. En er is een studie gedaan in de UK naar geld en geluk. En de uitslag is dat het niet zozeer gaat om hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan. Maar vooral om waar je dat geld aan uitgeeft. Ja, de uitspraak is natuurlijk ook niet voor niks. Geld moet rollen. Ook opvallend uit datzelfde onderzoek. Je wordt gelukkiger wanneer je iets koopt voor je huisdier dan voor jezelf. Ja, Kortom, zowel baasje als viervoeter... die kwispelen zich helemaal gek op dit moment. Ik weet dat als ik zo meteen thuis kom, dan gaat mijn kat meteen eisen stellen. Ik weet dat hij de radio altijd aan heeft. Uh, goed, eerst nog even geld verdienen. Uh, ik zou zeggen, kom maar halen die poen. Want over 15 minuten een nieuwe ronde van knok tegen de klok. Dus kom maar even knaken rapen. Wil je meespelen met dit spel, dan staat je eigenlijk maar één ding te doen. Gooi klok... Het woord klok met een berichtje in de q Music app. Dan spreek ik je zo. En deze hoor je ook. Shakira en Zoom. Hé, hey, Dominier. Ik ben alvast druk bezig met het voorbereiden van het offer... Hé, He, wacht even hoor. Hé, hey, nou, ja, kom binnen. Uh, wat ik dus wilde zeggen, ik ben alvast bezig met het... Oh. Hé, He, leuk. Kom maar in. Nee, wat ik zei, ik... Ja, hallo...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 Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar Hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30%